Snowden zegt dat hij stateloos is doordat de Verenigde Staten zijn paspoort hebben ingetrokken. De provincie Noord-Brabant was het meeste geld kwijt aan het veranderen van de naam Commissaris van de Koningin in Commissaris van de Koning. Uit een onderzoek van NOS op 3 blijkt dat de Brabanders 13.500 euro hebben uitgegeven voor vervanging van onder meer briefpapier en naambordjes. Gemiddeld betaalde de provincie er zo'n 5.000 euro voor. Drenthe was met 200 euro al klaar. In Assen is de voorraad klein en wordt alles in eigen huis gemaakt, al dus de provincie. Het weer in een groot deel van het land is het vannacht nevelig. Morgen is er volop zon, behalve in het Zuidoosten, door 20 tot 25 graden. Zondag is het overal zonnig en nog een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Kilijne Plag. Welkom terug bij Casa Luna. Nog steeds met uh, uh, Geert Kimpen als gast die het eerste uur uh, heeft verteld over zijn boek... wat hij heeft geschreven, De Prins van Filatino, Het is een man die springt in elke fontein die hij tegenkomt... om van het leven te genieten en het leven te voelen en te ervaren. Um, en de prins van Filatino gaat over een heel klein dorpje in Italië... dat vanwege de crisis moest worden samengevoegd. Dat helemaal niet zag zitten. En toen heeft de burgemeester het dorp um, afgesplitst. Zelfstandig gemaakt tot een klein prinsdom. En hij uh, heeft zichzelf tot prins Luca uitgeroepen. En het is echt waar. Achterliggende gedachte is vooral het economische systeem. En uh, alle kritiek, de macht van de banken. En hoe het ook anders zou kunnen. Een pleidooi van hoop en een pleidooi van kleinschaligheid, Geert Kimpen. Ja. Heeft Filatino ook een fontein? Ja, een piepklein fonteintje heeft Filetino... waar we natuurlijk ingesprongen ja, in uh, zijn. Uh, <laughs> iedere fontein die gepasseerd wordt, uh, die ja, ja, ja. Uh, moeten we in. Maar beneden aan de berg, Filetino uh, ligt helemaal bovenop de berg... Uh, is, een, is een kuurplaatsje, Fiucci en daar heb je ongelofelijke fonteinen dat is echt, uh, dat de water is ook een soort van geneeskrachtig uh, zeggen ze uh, en daar heb je dus van die feestelijke fonteinen die alle kanten uh, op uh, spatten. en uh, ja dan ben je toch gek als je daar niet even ja, moet je sowieso uh, in <laughs> natuurlijk. maar juist ja. ook die kleine fonteintjes die, is ook die heel hebben een heel andere waarde, ja, toch ja dat ja, ja, is echt uh, wat dat betreft is Italië ook zo prachtig natuurlijk uh, zo lieflijk uh, al die kleine binnenplaatsjes Trevi al... fonteinen heb je ook ingestaan in Rome ja, mag je laatst niet meer nee, uh, nee ik zit ook te denken mag het überhaupt ja dat is zo zonde toch uh, Iedereen kent die legendarische liefdescène. Ja? En, en iedereen heeft de impuls. Daarom zie je ook als uh, ja, die mensen smachten om erin te mogen. Dan en... mag je er alleen munten in gooien. Ja ja dat hm. ja, ja, is echt dat zonde. Uh, ja. Mag het sowieso in andere plaatsen? Mag je zomaar nee, nee, een fontein inspringen? Het is overal verboden in Italië. Ja, ja. Maar je doet het wel gewoon dan? Tuurlijk, ja. ja, ja. En nog nooit problemen daardoor nee, gekregen? Nee, nee, nog nooit. Nee, dat is bij al dat soort regels toch. Van, ja, officieel mag je zoveel niet, maar als we ons daar allemaal aan moeten houden... dan uh, wordt het uh, toch saai. Uh, dan uh, ja, moet je gewoon volgen die hartstort... Het is ook logisch dat er dan uit jouw brein komt dat eigenlijk heel de boel ontregeld moet worden. En dan gaat het vooral over het systeem wat wij hebben in de wereld, het, het financiële systeem. Ja. Waar je denkt dat moet anders kunnen. Ja. Ik vroeg al op een gegeven moment in het eerste uur van je hoe kom jij in alle kennis? Je bent schrijver en er staat zoveel economische verhalen en analyses staan daar in het boek. Dat is research. Je hebt ook flink samengewerkt met een econoom, hè? met Ad Broeren. Ja. Ja. Oud bankier. Ja. En dat is een, een man die een bijzondere kijk heeft op hoe... Ja, dat is een man. hele bijzondere econoom. Uh, die uh, zich constant commentaar eigenlijk geeft op het huidige economische nieuws. En dan echt gaat graven naar de achtergronden uh, daarvan. En dan dikwijls maatregelen die dan echt als groot nieuws en positief nieuws... dan toch gebracht worden in deze tijden. Dan gaat hij echt achter de schermen van die maatregelen kijken. En dan merk je dat we zo vaak bedonderd worden, letterlijk. Uh, hij gaat het dan helemaal uitleggen in columns en in, in artikels... Hij heeft ook een heel mooi boek uh, geschreven, Geld komt uit het niets letterlijk, waarin hij dat ook helemaal onderbouwt, uh, uitgebreid, uh, hoe dat, uh, geld, wat geld eigenlijk is en hoe het in elkaar zit uh, ja. nu. Hij uh, ja, is een heel uh, interessante man, ja. En hij is dan, We hadden het eerder al in het eerste uur over wat... En noem ik maar even in de hoopcategorie kleinere initiatieven die er plaatsvinden. En je had het over IJsland, ja. waar men een deel van de hypotheekschulden heeft kwijtgescholden... waar ze wel bank hebben laten omvallen en waarbij het dus nog steeds wel oké okay gaat. Ja. Of juist eigenlijk beter dan andere gaat, landen. Ja. Ja. Uh, rentevrije hypotheken, waar wat in het islamitische geloof uh, normaal is. Uh, rentevrije leningen in ieder geval af kunnen sluiten. Ja. Maar ook kwamen wij op jouw Facebookpagina tegen... Een petitie van die adbroeren die heeft dat opgesteld, namelijk een petitie voor een Nederland soeverein heet die. Ja. Voor een soeverein uh, uh, Nederland. Um, de, de Nederlandse overheid moet de soevereiniteit volledig terugnemen, gevolgd door een aantal maatregelen om de economie te herstellen. En die petitie geeft een richting aan de manier waarop dat herstel zou kunnen plaatsvinden. En dat heeft heel erg te maken met het, de kleinschaligheid die terug moet komen. En inderdaad, niet alle de macht bij de banken neerleggen. Uh, ik ben wel benieuwd, uh, wij zaten vanavond even te kijken binnen vier dagen. Want hij is pas net opgezet. We hebben al meer dan duizend mensen hebben hem ondertekend. Mocht u nou zo iemand zijn die dat heeft ondertekend... dan horen wij dat natuurlijk graag. 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus 0800-1121. Dan ben ik wel benieuwd hoe u er tegenaan kijkt. Uh, hoe we het met z'n allen beter kunnen gaan uh, maken. En wat er moet gebeuren om het uh, uit de crisis te krijgen. En misschien de macht ook bij de banken uh, weg te halen. Als u een vraag heeft aan Geert Kimpen buiten de titel van zijn boek, daar wordt veel over gebeld. De Prins van Filatino. ik noem het nog even. Dan hoeft u daar niet meer over te bellen. Maar als u een vraag heeft over, nou ja, niet over de titel van het boek... maar over het boek, over zijn gedachtes uh, en zijn theorieën... dan uh, bent u natuurlijk van harte welkom om daar ook over te bellen op 0800 1121. En Twitteren kan natuurlijk nog steeds hashtag Casaluna... of een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. Heb je hem zelf uh, ondertekend, de petitie, Geert ja, ja, ja, ik heb hem uh, ondertekend uh, inderdaad. Uh, vooral omwille van de onderbouwing. Nederland soeverein klinkt in eerste instantie toch een beetje schrikken. Van, uh, je zou denken Geert Wilders kan hem uh, ja, opgezet het, hebben? Ja, dat is het enge van, van zo'n soort uh, titels. Uh, ja, maar vind je het, dat dan eng? Ja, de, de, tenminste... De, de, Want bij gedachtegang komt het volgens mij loopt het niet zo ver. Uh, vandaan met wat Geert Wilders het liefst zou willen. Um, dat, er zijn natuurlijk raakvlakken uh, met, met, met dat we terug uh, het zelf in handen nemen... en terug zelf uh, ons beleid gaan maken. Dat is natuurlijk wat, wat hij ook uh, voor uh, staat. Maar hij heeft er nog een heel ander gedachtegoed achter... waar ik helemaal zelf uh, niks mee te maken uh, wil hebben. En, en, maar dat is, dat is het lastige van dit soort uh, uh, opvattingen... dat je dan heel snel in zo'n hoek uh, geplaatst wordt. Uh, Bij jou gaat het puur om het economische verhaal. Ja. ja. ja. verder geen ideologieën erachter. Nee, uh, helemaal. Of tenminste, natuurlijk is, is economie ook ideologisch. Mm -hmm. Van hoe kijk je tegen de wereld aan? En, en is het kapitalisme um, uh, de ideale vorm waarin we willen leven met elkaar? Of willen we toch op een rechtvaardigere manier uh, opnieuw gaan uh, verdelen? Uh, dus dat is natuurlijk ook, ook ideologisch. Uh, maar de theorieën die Geert Wilders daaraan vastklikt, die uh, onderschrijf ik in elk geval niet. Uh, nee. Hier staat in die petitie uh, het actief stimuleren van lokale en regionale economische initiatieven. Dat is een beetje dus wat er in Filatino nu ook gebeurt. En hoe het vroeger bij jou in Bodegraven ook uh, op de bank ging. Dat mensen elkaar kenden en wisten uh, waar ieder mee bezig was. Het scheppen van een nieuw Nederlandse munt voor binnenlands gebruik. Voorlopig als complementaire munt naast de euro. Ja. Ja, en dat, dat gebeurt nu ook al heel veel in Europa. Uh, ook in uh, Sardinië bijvoorbeeld onlangs uh, is de Sardex begonnen. Ook een lokale munt van ondernemers. Uh, die dus helemaal parallel loopt naast een echte economie. Uh, in dat uh, ondernemers hebben afgesproken van wij doen met elkaar zaken met uh, de Sardex en daar heeft ook uh, een ontzettende uh, stimulans gegeven aan uh, de economie uh, in Sardinië en in Zwitserland heb je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de WIR is ook een, een, een nieuwe munt uh, waar 60.000 bedrijven bij aangesloten zijn die dat, dat allemaal stukken beter doen dan de bedrijven die gewoon uh, traditioneel ja. met de euro uh, zaken doen en nu zit het met de Fiorito was het geloof ik hè? de munt van Filetino, want die is er dus nog steeds. Ja. Maar wordt daar ook de euro gebruikt? Als ik als vakantieganger daar naartoe ga, mag ik dan met de euro betalen? Nee, moet je naar het gemeentehuis van uh, of, uh, het, dorpshuis. Het, uh, het prinselijk paleis eigenlijk nu. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. <laughs> uh, moet je je geld uh, wisselen, je euro's uh, wisselen. En dan krijg je fiorito's. En één fiorito is één euro. Uh, en dan kan je daar uh, ja, in het supermarktje uh, mee betalen. In, de, in, in het plaatselijke café kan je daar mee betalen. Uh, en als je weer gaat dan kan je het weer omwisselen naar euro's toe. Dus echt zoals. En dat is ook de romantiek uiteindelijk wel van al die munten, vind ik ook. Vroeger, als we op reis gingen, dat hoorde er toch bij. Als je naar Italië ging, dan ging je lires halen. En dan kwam je helemaal in de zenuwen: van ik ben ik niet afgezet. Of hoeveel lieren was nu ook alweer uh, een Belgische frank of een gulden? Dat vond jij fijn. Ja, dat, dat is toch <laughs> ontzettend charmant. Er zijn heel veel mensen die zeggen: hè, <laughs> dat is nou het grote voordeel van die euro? dat je in ieder geval gewoon zo in je auto kan stappen... of op een vliegtuig en je stapt een uurtje later uh, weer uit... of je land een uurtje later... en je kan gewoon met hetzelfde geld betalen. Ja, dat, dat, dat is ook je druk inderdaad uh, tegen aankijken. Maar ik, ik, ik, ik vond die romantiek altijd wel leuk. En men, we doen nu ook alsof dat we geen internationale zaken meer zullen kunnen doen... wanneer we ineens terug lokale munten uh, zouden hebben. Maar tot tien jaar geleden deden we allemaal toch uh, internationale zaken... met allemaal lokale munten. En sterker, we doen dat nog steeds. We doen zaken met Japan, met... Uh, Amerika moeten we het er ook uh, voortdurend ja. omwisselen en dat is toch niet in elkaar uh, uh, gestort. Uh. Zou je dan voor de gulden weer pleiten of moet het een hele nieuwe munt worden als het om Nederland gaat? Ja, de naam daarvan, de, daar heb ik geen sentimentele gevoelens bij. De, de gulden of of of desnoods de euro de of whatever of uh, de, de, de Radio de radioener, uh, <laughs> oh, ja, de de Casa Luna er. Uh, dat vind ik een goede. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, gewoon terug een, een munt die, die, die, die we ook zelf kunnen sturen. Uh, dat is ook het grote voordeel van IJsland, die dus daardoor die hele bevolking wil überhaupt niet meer in, in de euro stappen. En die kunnen zelf hun munt uh, devalueren en, en, enzovoort. Die hebben terug zeggingskracht over hun eigen economie, over hun plaatselijke beleid. Maar hoe moet je dat ruimen met het verhaal dat wij niks zijn zonder Europa? Dat ik is denk, toch wat veel economen ook zeggen. van Wij kunnen niet zonder Europa, we zijn maar een klein landje. Ja, ik denk dat dat zulke onzin is. Dat, dat, dat, dat wordt ons inderdaad voortdurend verteld in al die programma's de hele dag door. Dat, dat, dat we niks zijn zonder Europa. Dat we dan uh, ten val uh, gaan komen. Maar ik denk dat we net nu uh, in de afgrond aan het storten zijn, uh, collectief. Nederland is toch een land met zoveel prachtige initiatieven, ondernemers, uh, mensen die durven die de wereld uh, overgaan. Waarom zou dat in zijn hemelsnaam stoppen, wanneer dat we met Euro uh, stoppen. Um, in tegendeel denk ik, ik denk dat, dat die, uh, Nederland zich weer net veel meer zou kunnen profileren in, in zijn kracht, in zijn mogelijkheden. Um, en wat de belangen daarachter zijn, om, om dat Europa te blijven uh, promoten als het Mekka waar, waar we allemaal naartoe moeten. Ik, ik, ik begrijp het niet. En, en, t, t, t, t, ik herinner ik, ik me nog toen het instituut Europa begonnen was. Toen was ik zelf een jaar of veertien uh, toen dat het allemaal serieus werd. En toen was ik de grootste pro-Europa jongeling die er rondliep. Ik schreef toen toneelstukken. En toen heb ik een toneelstuk geschreven uh, met uh, allemaal jongeren uit verschillende Europese landen. die een zwemwedstrijd samen gingen doen. En er was één pro-Europa uh, stuk. Dat was een heel slecht toneelstuk, hè, overigens. <laughs> maar wel, uh, ik geloofde erin. Ik denk dat we er allemaal ook in geloofd hebben, of we het nog in geloven. Maar dat we gewoon langzaam moeten concluderen hoe graag we het ook willen. Het werkt niet. We zijn te verschillend. Al die landen hebben zo'n eeuwenlange uh, geschiedenis, hun eigen manier van omgaan. Italianen zijn totaal anders dan, dan wij Nederlanders. En gelukkig maar. Maar ze zitten toch niet allemaal bij elkaar om eenduidig beleid. Uh, want de praktijk wijst uit dat, dat het gewoon niet werkt. Ook niet als machtsblok naar. Naar China, naar de Verenigde Staten. Um, Ze zullen we... veel groter zijn dan, dan wij. Ja, maar we hoeven ons ook niet volledig uh, los te koppelen. Het is goed om, om, om wel uh, een aantal zaken gemeenschappelijk uit uh, te houden. Maar uh, daarnaast dat, dat, dat, dat we gewoon zeggingskracht hebben over, over wat er hier gebeurt. Maar nu merk je ook hier plaatselijke leiders die zo voortdurend moeten schipperen tussen zich hier heel groot houden en stoer ze zijn. En wat ze allemaal uit Brussel hebben binnen uh, En dan daar uh, ook weer allemaal duistere compromissen met uh, onderlinge verbanden aansluiten. Uh, Waardoor het zo'n warg en diffuus geheel wordt want niemand nog iets van snapt en, en, en wat alleen maar grijze maatregelen oplevert... Ja. En, en geen uitgesproken uh, kansen meer biedt. Ik pak er nog eentje bij in de, het aanwenden van de, of uit de petitie van Soeverein Nederland... het aanwenden van de pensioenreserves, totaal ongeveer 1000 miljard euro... voor de versterking van de Nederlandse economie in de ruime zin blijkt wel een lastige met die pensioen. Hè? Dat, we hadden het eerst uur over. Dat is zo'n ondoorzichtig systeem. Waar ja. niemand iets van begrijpt. Ja. Maar er zit heel veel geld in kas Wat gewoon in de economie gestoken zou moeten kunnen worden. Uh, is het verhaal van, uh, van, at, uh, van het broeren. Ja. ja. Ja. Kun je dat duiden of zeg je dat... Uh... Nou ja, ik, ik heb zelf ook gewoon eens over, over die pensioenen logisch proberen na te denken. En ik denk dat dat hele pensioenstelsel, dat dat ook gewoon een luchtbel is die niet kan werken. Het, het is volgens mij geen enkel systeem te bedenken dat mensen pakweg 40 jaar werken en we worden het allemaal tegenwoordig tegen de 100. En dat we dan 40 jaar gewoon uh, uit het niets zouden kunnen leven. Dat met wat we opgebouwd hebben, nog eens de, net zo lang uh, uh, zouden moeten kunnen onderhouden worden. Dat, dat kan gewoon niet. En dat hebben ze al die jaren aan ons voorgespiegeld. Van, goh, zoveel procent rente... en dan brengt dat zoveel op... en dan uiteindelijk dan, uh, kun je gelukkig uh, oud worden. Maar ik denk dat we die illusie... ook gewoon moeten opgeven. Dat dat überhaupt geen... Uh, haalbaar iets uh, is. Um, uh, en, en, en dat we... de vraag is ook van... Mo moet, moet, moeten we ook allemaal wel zo jong met pensioen gaan? Nu, ik, ik had vorige week een, een schrijfweekje... waar ik beginnende schrijvers leer schrijven. En... Uh, er waren een aantal dames van bijna tegen de tachtig ja, die waren zo verier als wat dat, dat je denkt van, waarom zouden we die in godsnaam uh, met pensioen uh, moeten die, die staan volop in het leven ja. die zien er nog goed uit, die, die kleden zich fantastisch en als het jouw bevlogenheid hoor, heb ik ook niet het idee dat jij met je 65e zou willen stoppen überhaupt nee, ik denk ook als, als, als je gepassioneerd iets doet, dan, dan wil je überhaupt natuurlijk niet stoppen, en ik snap wel dat er sommige fysieke beroepen zijn, ja. die op den duur te zwaar worden, maar dat zijn dan toch mensen die een ongelooflijke wijsheid hebben opgebouwd, kennis van bepaalde dingen die ze weer aan jongeren kunnen doorgeven um, dus ik, ik, ik denk dat we gewoon uh, mensen blijven ook überhaupt gezonder toch als, als ja. ze langer doorgaan met wat ze graag doen met alles wat jij vertelt, hoe sta jij zelf in het leven hoe heb jij het voor jezelf geregeld qua huis, qua pensioen qua <laughs> schulden, ik er ben wel benieuwd naar ja, ik heb de stomste hypotheek afgesloten die ik <laughs> je kunt afsluiten. nooit meer van Alles wat, wat nu wordt gezegd van wat stom wat was. Wat je niet je... moet doen heb jij gedaan. Dat heb Ik gedaan ik heb een Echt? aflossingsvrije hypotheek. Dus ik, ik, ik heb niks afgelost tot nu toe. Um, ik heb um, een beleggingshypotheek daarboven nog. Waarvan ik toen een pakket aandelen moest kopen. Dat nu niks meer waard is. <laughs> en uh, ik, uh, om dat alles te krijgen moest ik ook nog uh, 7% rente betalen. En adviseerden ze mij van. Zet het 15 jaar vast, dan ben je in elk geval zeker dat je dat kunt houden. Dus die, de drie stomste dingen, elementen die je in de hypotheek kunt hebben... die heb ik alle drie aan gedaan. En, en dat is ook mijn woede dan wel naar banken toe... Van wat, wat dan ook vandaag uit die enquête blijkt... Ik heb zo vaak in gesprek met mijn bank aangevraagd van... Jongens, ik heb het zelf getekend. Jullie hebben geen revolver op mijn hoofd gezet. Maar jullie hebben mij wel als amateur. Want eenmaal in je leven koop je een hypotheek en je hebt nul ervaring. Ja. Dus je denkt wat die mensen zeggen dat dat waar is. Ik heb iets stoms gedaan. Kunnen we dat iets niet oplossen? En, en je, je, als je dan op zo'n gesprek komt... dan proberen ze weer tien nieuwe beleggingsproducten aan, aan te praten. Maar wat je werkelijk voorkomt, dat gesprek wordt nooit aangegaan. Nee. Of je moet dan een enorme boete rente betalen, geloof ik. Betalen, als je ja. dat zou willen dus dat je willen net zoveel kwijt bent als dat je überhaupt eigenlijk ja. al hebt afgesproken. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus je deelt, als je gevraagd was bij de enquête, dan was het aantal nog wat hoger uh, geweest qua klachten. Ja, ja, ja, ja, ja. maar qua ik, pensioen, heb je, ben je daar bewust ik, mee bezig? Uh, nee, uh, ik, ik, ik ben zelfstandige. Ik uh, ben uh, schrijver. En ik ben heel blij dan dat. Hoef je hoeft in ieder geval niks af te dragen. Niks af te dragen. En dan Goeie een pensioenfonds, pensioen. ja, nee, nee. nee. nee Nou, nou ik, ik was ooit theaterregisseur. Toen was ik bij een of andere vaag toneelpensioenfonds. En uh, daar, heb ik, daar krijg ik 32 euro per jaar voor, als ik uh, 65 uh, ben. En, maar dat uh, fonds is failliet gegaan. Dus zelfs die 32 euro die kan ik op mijn buik schrijven. dus maar jij uh, springt gewoon in een fontein en daar hou je geluk vandaan, toch? Precies. Ja. Ja. Uh, dus heerlijk. Ik, ik luister ook heel graag naar de verhalen van uh, Geert Kimpen. Dus dat vinden we alleen maar leuk. Maar u kunt thuis natuurlijk ook bellen, want we willen ook graag uw mening horen en uh, uw verhalen horen over hoe u, denkt, hoe u denkt dat het anders kan. Of misschien uh, weet u van initiatieven die er op lokaal niveau zijn om het allemaal anders aan te pakken. Ik zie bijvoorbeeld ook niet, Geert, wat jij vertelde over die munten. Dat er al op verschillende uh, kleine plekken uh, mensen hun eigen munt hanteren, wat je zei over Sardinië. Ja. En natuurlijk Filatino. Ja. Um, Geert Kimp, de schrijver dus van de prins van Filatino. Waarover u uh, kunt bellen. 0800 1121. Dus 0800 1121 is het telefoonnummer. Mailen naar casaluna.ncw.nl of twitteren met hashtag Casaluna. Um, ik wil nog even naar muziek gaan luisteren. En dan wil ik nog wat, een beetje wat, wat sleazy details horen over... Uh, over onze prins. Over de prins. Over prins Luca in Italië. Want er komen natuurlijk heel veel economische dingen voor in het, uh, in het boek. Maar er komen ook genoeg nachtelijke escapades en spannende avonturen in voor. dus daar Het is ik een kleurrijkje vragen... Prins. Ja, dat dacht ik al. En in hoeverre het waarheid is of uh, fictie uit het leven gegrepen van Geert Kimpen... daar willen we natuurlijk alles over horen. Dat doen we zo na nou, eerst even wat uh, muziek gedraaid. Her name was written on the photograph. Right next to her red face. It all had happened in that long tall grass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 That life a great many years ago from now. When I look back on my ordinary, ordinary life, I see so much magic, though I've missed it at the time. And that's the first time that. Right Ik was het met het nummer uh, Photograph uit 2006 toen had hij er een hitje mee. We praten vannacht met Geert Kimpen, schrijver van de prins van Villettino. Ik had nog nooit van het hele dorp gehoord, maar inmiddels heb ik er een fantastisch beeld van hoe het eraan toe moet gaan. Daar in dat hele kleine Italiaanse dorpje wat zich heeft afgesplitst van de rest van Italië uh, uit boosheid van de crisis en hoe het systeem werkt in de wereld. En dus hebben ze een eigen munt. Ze hebben een eigen prins, dat vroeger de burgemeester was. Prins Luca. En Geert, die ken jij ook? Ja. ben nou een vriend, zou ik bijna nou zeggen. Inmiddels. Ja. Uh, ja. ja. Nou, we zitten bijna iedere dag uh, eventjes uh, met uh, elkaar uh, vanuit Filetino En uh, vanuit hier uh, dus. Uh, en onlangs ben ik met hem uh, uh, naar Brussel geweest, naar de Europese gemeenschap. Daar had hij een hele delegatie Filetine, Filetijnen uh, bij. Echt zo'n 30 dorpsbewoners die richting de bergen. Van de 500? Uh, ja, ja, ja, kijk eens aan. In uh, Brussel uh, uh, aankwamen. En uh, hij ging pleiten voor de autonomie. Uh, te, dat dat uh, officieel verklaard werd. Dat ze erkenden dat. Uh, uh, Filatino uh, autonomisch. En hij uh, nodigde mij uit om, om het kracht uh, bij te zetten. En uh, dus toen uh, zijn we samen gaan pleiten bij de Europese uh, commissies... en die, waar ja. we ontvangen werden, om dat uh, te gaan doen, uh, inderdaad. Ja. En gaat dat gebeuren? Of werkt zoiets? Ja, dan word je in, in dat prachtige gebouw ontvangen... met een ongelooflijk buffet met alles erop en eraan. En die dertig bergbewanders hadden echt iets van... Separat. Wat gebeurt hier? Ja. Oh, daar, daar gaat ons geld naartoe. Dat was ja. waarschijnlijk de eerste reactie. Ja. Dat is, want Dat wordt ook betaald hè, dat die dan met z'n dertigen vliegen naar Brussel toe. Dat wordt ook betaald? Ja, dus Serieus? Had, ja, dertig in, in een hotel uh, twee dagen in Brussel. En buffetten echt, zoals bij Asterix en Obelix bijna... met gebraden uh, everswijnen aan het van spreken... En, en, en ze hadden allemaal hun beste pak aangetrokken natuurlijk... Uh, om, om daar uh, te, te verschijnen. En uh, ja, dan kom je dus in een soort van theater kom je dan terecht. Je wordt beleefd ontvangen. En ze horen heel beleefd uh, naar uh, hun wens. En dan uh, wordt er weer een borrel uh, geschonken door iemand uh, uit Italië. En dan uh, vliegen ze terug. Het is een nul operatie, dus dat uh, wordt dan in een laag licht waarschijnlijk. En, uh... en dan krijg je over vijf jaar te horen of je wel of niet onafhankelijk verklaard bent. <laughs> ja, precies. Ja. En als dat ja. zo zou zijn, dan, dan zouden zij als, als, uh, als prins dom mogen aanschuiven bij alle EU-onderhandelingen? Of hoe werkt dat dan? Uh, ja, tenminste merken... dan... Nee, daar maken ze geen onderdeel van. Nee, dan moeten ze dus ook, als ze dat zouden willen, lid worden van, van de Europese ja, ja, ja. gemeenschap. Maar dat ze niet doen ze niet natuurlijk. nee nee, nee. nee. Uh, Maar dan worden ze wel erkend, want een land moet wel erkend worden natuurlijk. En zij zijn nu niet erkend. Nee. Maar op Google Maps bijvoorbeeld, als je daarop kijkt, dan staat er wel echt een rode stip rond uh, Filetino. Dus als een piepklein zelfstandig entiteitje in ja? dat grote uh, Italië. En uh, binnenkort gaan ze ook naar de Verenigde Naties uh, pleiten uh, om uh, erkenning uh, te krijgen. Uh, dus ze menen het echt wel. Ja. Uh, ja. Ze hebben ook een parlement, uh, want toen mijn, uh, ik met mijn gezin uh, daar was, toen uh, waren wij de buitenlandse waarnemers uh, bij de uh, verkiezingen. Uh, de, in het bovenzaaltje van het café werden de stembiljetten aangeteld uh, uh, en uh, moesten Zonneke, Christina en ik, uh, toekijken of dat dat allemaal eerlijk uh, eraan toe ging uh, Dus dit, dit, dit, ja, je komt echt eigenlijk in een, in een, in een, in een heel uh, ouderwets toneelstuk uh, ja. terecht. Uh, dat, uh... Het is het op de een of andere manier ontroerend om te horen, maar het is ja. gewoon... Een bittere ernst. Dat is, ja. wel dat is wel het mooie eraan. Ja. Nou ja, het is zo tragico. De, ja. de, de, de hele economie van uh, Filatino die dreef ooit op één skilift uh, die ze hadden. Uh, het is een mooi skigebied uh, ook. Maar die skilift is twee jaar geleden naar beneden gedonderd. En, en van ouderdom. Ja, van de roest. En van, uh, dus die ligt al twee jaar weg te roesten uh, daar op uh, in, in, in, in, in, ja, de berg, zeg maar. Uh, en, en dus nu hebben ze hoop dat ze die skilift weer gaan kunnen optakelen. Want daar leeft de helft van het dorp van. Er is dan een brasserie bij de skilift waar gedronken wordt. En er komen dan wat toeristen skiën. Uh, maar, uh, maar in al die kleine knulligheid is, is, is het wel verteld het, het grote verhaal. Want elk dorp heeft wel zijn skilift die naar beneden gedonderd is. Die dringend opgetakeld moet worden. Uh, en en net in zo'n klein dorpje kunnen we het weer snappen. Dan snappen we hoe het grotere geheel ook ja. werkt. In het boek uh, komt ook naar voren dat, uh, dat er een riviertje loopt. En ja. dat eigenlijk iedereen die water drinkt in Italië zo ongeveer... dat te danken heeft aan het water wat ontsproten is in Filatino. Ja. En er wordt een dam gebouwd... Uh, om op die manier economisch zelfstandig te worden... en het water dus gewoon voor de, voor de Filetijnen te kunnen houden... en dan mogen ze het kopen als ze het willen hebben... de rest van, uh, van Italië. Is ja, dat echt? Dat is echt uh, ja, dat is de Annina. Dat, is een, dat riviertje ontspringt in Filetino. En dat wordt natuurlijk een grote rivier... naarmate het na, naar beneden stroomt... en uiteindelijk komt dat in de Tiber terecht. En dat is de aanvoer van het drinkwater van Rome. Dus als ze die dam gebouwd krijgen... dan kunnen ze Rome zonder drinkwater uh, zetten. daar dus zijn ze mee bezig om dat te doen? Nou, ze of? hebben dat plan... Maar uh, ze zijn nog niet concreet aan het bouwen. In mijn boek gebeurt dat wel, maar ja. dat is toekomstmuziek. Uh, uh, maar dan zijn ze dus echt van plan van... oké, okay, als jullie drinkwater willen, dan moeten jullie betalen. Uh, en dan zijn ze natuurlijk stinkend rijk. Ja. Dan hebben ze hun olie eigenlijk uh, gevonden in hun, in hun dorp. Slim nadenken, hè, op die manier. Ja, als je Waar jouw welvaart zit. En, uh... Van je eigen kracht. Ja, dan, uh, ja is het geniaal, toch? En, en, en, dus daar zijn ze dus ook mee bezig met dat plan. En dan worden ze een soort van Dubai, natuurlijk. Want... Uh, ja. Ja, dat, dat, Geen olie, maar water. Ja, precies, ja. ja. ja. Er komen veel reacties op, uh, op Twitter onder meer binnen. En dan uh, allemaal positieve reacties. Leuk. Uh, en ook wat uh, initiatieven. Iemand uh, twittert, er is ook een dorp in Spanje... dat alles in eigen hand heeft genomen, inclusief geld. Dat was een reportage van Saskia Dekkers... de Europa-verslaggever van uh, de NOS van uh, vorige week. Um, verder Filipino als inspiratie voor de rest van Europa. Ik vind het een mooie gedachte... Uh, Geert Kimp heeft gelijk. De EU uh, is te verschillend. Maar waar is de EEG ooit om begonnen? Iets in de trant van oorlog en vrede. Ja, ja. Tuurlijk, dat is fantastisch dat we zo lang vrede hebben. daar kan niemand op tegen zijn natuurlijk. Uh, en ik denk ook dat we moeten samenwerken. Er is ook niks op tegen om samen te werken. Alleen we moeten dan niet tot één kunstmatige natie proberen te creëren. Want uh, dat gevoel hebben we niet. Er is niemand die zich Europeaan voelt. Die zegt van, als je je voorstelt in Amerika, van ik ben Europeaan. Nee, zeg ik ben Nederlander, Belger, uh -huh. uh, whatever. Uh, en, en, maar natuurlijk is het slim om bepaalde dingen wel samen te doen. Maar zoals we nu ons iets te proberen door de strot te duwen. Um, je merkt hoe, hoe meer dat ze dat doen, hoe meer aversie dat we uh, er allemaal uh, tegen krijgen. En dat, dat merkte je voor de eerste keer toen die Europese grondwet uh, gestemd uh, werd. Wat niemand natuurlijk gelezen had, maar gewoon uit een soort van kinderachtige ja. reactie hebben we toen massaal nee, nee uh, gestemd. Ja, dat was ja, de nee. eerste keer dat we iets konden zeggen erover. Uh, um, en, en, maar omdat we voor de rest zo onmachtig staan, er wordt ja. ons niets gevraagd en we weten niet wat er gebeurt. U kunt ook bellen naast Twitter als u een mening heeft of iets wil vertellen. 0800 1121 is het telefoonnummer. Dat heeft Kees ook gebeld. Kees, nacht. Ja, goedemorgen. Deze Vertel. morgen. je. <laughs> zit met interesse te luisteren, neem ik aan. Ja, ik zit weer met interesse te luisteren. Een het programma. Uh, ja, wat moet je anders? Ik uh, zit bij de beveiliging... En, uh... Ja, je moet je eigen bezighouden. Dus uh, ik zit aan het programma te luisteren en ik hoor die spraakwaterval en dus die zal je ook wel schrijven. Maar één ding wil ik hem toch wel zeggen, want net als hij hebben wij met z'n allen zelf voor iets gekozen. Uh, ik denk dat we wel met elkaar we kunnen kiezen voor iets meer soberheid en, en dus ook minder lenen. En, en, en ik zou er ook voor willen pleiten om meer af te lossen, maar er zijn nog andere dingen. Wij laten gewoon zaken gebeuren. Uh, kijk nou eens naar de daar in Brussel. Iedereen weet dat daar uh, mensen uh, uh, een handtekening gaan zetten en vervolgens verdwijnen om de beest uit te gaan hangen. Iedereen weet dat er niet alleen in Brussel wordt vergaderd, maar in Straatsburg. Ja, ja. Dat kost gigantisch veel geld. Ja. En iedereen blijft dit gewoon accepteren. Ik vind het gewoon belachelijk. Heb je, Geert, nou heb op. je enig idee hoe dat, hoe dat komt dat dat in stand. Heb je er een mening over dat, dat, dat we dat in stand houden? Ja, dat is de absurditeit een top, toch? Uh, gewoon uit chauvinistische belangen... dat Frankrijk ook uh, uh, een stukje van de Europese hoofdstad uh, wil uh, hebben... En, en dan dat hele circus dat om de twee maanden of zo, geloof ik... Ja. Uh, van de ene plek naar de andere vliegt. Ik geloof, ik weet de exacte bedragen niet, maar het zijn enorme bedragen die dat uh, kosten. Ja, dat kan niemand toch verantwoorden. dat, dat moeten we toch met z'n allen snappen dat dat niet dat is gek, hè? logisch ja. is. Uh, ja. Ja. ja, maar waarom gebeurt er dan niks? Ja. Ja, waarom... het, lijkt, het lijkt er gewoon op, hè dat, nou noem ik dus een voorbeeld Nederlanders. Er zijn 152 stoeltjes daar onderaan, met die mooie blauwe uh, stoeltjes. Daar zitten de heren en de dames lekker, te oude hoeren, een hele godschadige dag. Iedereen, en je kunt er alle kranten op, op, op naslaan, uh, uh, iedereen ziet gewoon dat er gestolen wordt van het belastinggeld. De heren en dames in de Tweede Kamer die lullen al wat en er wordt concreet niks gedaan. Kijk nou eens naar de Eco. Ik heb altijd gedacht, Rabobank, een integre bank, een coöperatie, waar wij met z'n allemaal wat van kunnen zeggen als je er lid van bent. Wat gebeurt er? Ze verdelen daar enorm veel geld, terwijl iedereen in crisis zit. Als ik verdomme geld leen bij de Rabobank, kost me dat 8,5% rente. Als ik een euro op de rekening zet, krijg ik nul niks praktisch. En als ik schuld heb, 1 euro kost me dat 12% per jaar. Het is toch om te huilen? Ja. En we maar... accepteren het met z'n allemaal. Ja, maar... nou, dan, vind ik het, dan vind ik het positief dat er zo'n ja. dorp is in Italië waar die goede man over schrijft, die Gerard Kemper... dat die zelf iets ondernemen. En ik denk dat we met z'n allemaal eens dus wat meer Zou het in Nederland denkbaar zijn, Kees? Wat zeg je? Zou het voor Nederland ook denkbaar zijn? Net zo die petitie die er nu is over Nederland soeverein? Nou, soevereiniteit geluisteren Wij zijn wereldbewoners. En uh, met die globalisering uh, kunnen wij toch niet als klein staatje... Uh, Nederland uh, alleen maar profiteren van, van de rest van Europa... En dan, en dan zeggen van, en, en een grote mond blijven houden als uh, David en Goliath. En, en we zijn dan met, met 17 miljoen mensen. Hmm. Terwijl de wereldbevolking uh, naar 7 miljard ligt. Nee, maar begrijp maar, op het moment dat je zegt van, het dat zo'n dorpje in Italië het kan. Waarom zou, de, zou Nederland het niet kunnen? Ja, maar houd dat stand. Waar, uh, waar, waar blijven hun inkomsten vandaan komen? We moeten toch ook producten verkopen buiten dat dorp? Geert? Ja, tuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je afsluit van de rest van de wereld als je autonoom wordt. Je hebt in tegendeel net ontzettend veel uh, uh, dat je terug zelf kunt bepalen hoe je het gaat doen. En zo verkopen we dan bijvoorbeeld water aan Rome. Uh, en dat is een economische transactie die dan uh, gewoon omgewisseld moet worden van fioritos naar uh, euro's. Um, dus uh, ik wil, wil niet zeggen dat je, je terugtrekt in je eigen schulp... en dat je de, de landsgrenzen sluit. Integendeel, maar je beslist weer zelf... hoe je je land uh, vooruit uh, wil helpen. Dat ja, is prachtig, hè, wat je nou zegt, van dat water. Hè? Mm -hmm. Maar dat water is toch niet alleen van het dorp. Dat water komt toch ook uit de lucht vallen of elders vandaan. Dat komt toch niet alleen maar van die gren het grensgebied... Uh, waarin we nou, uh, van zeggen, straks gaan wij het lekker verkopen aan Rome. En we hebben dan een, een gigantische geldbron. Nee, maar geldt voor alle natuurlijke producten natuurlijk, olie, dat is in principe ook van de hele aarde, zou je kunnen zeggen, van de hele planeet. Ja. Maar als het toevallig in jouw uh, achtertuin ligt, ja, dan heb jij wel recht om, om, om er geld uh, voor te vragen. Ja. Ja, ja natuurlijk, maar uh, ja, ja, goed, uh, uh, het, is nog, het is nog een beetje utopie, want het is nog niet gerealiseerd natuurlijk, hè? maar ik wil maar zeggen, kijk... van. Zo dan zouden nog... wij het gas hebben, hè, zolang ja, het ja, we eens... hebben, Gelukkig hebben wij gas. Ja. Gelukkig. En nu nou, nou zijn ze bezig met schaaldgas. Nou, Daar vinden ze straks ook wel weer een oplossing voor, maar wat, nog, nog eens wat anders. En daar hoor je de mensen ook niet over praten. We hebben, we hebben fossiele brandstoffen. Daar wordt de energie van gemaakt. Maar we hebben ook zout. Ik kan me voorstellen dat je met zout ook nog veel meer kunt doen... wat er tot nu toe bekend is. Wat, wat me, uh, of Tenminste, het is natuurlijk wel bekend, maar daar wordt verder niet meer over gesproken. Hoezo heb... hebben wij zout? Hm? Hoe bedoel je dat van, we hebben zout? We hebben gigantisch veel zout in de wereld. Oh, gewoon in de hele wereld. Je kunt met zout kun je energie opwekken. Waar, waarom horen wij daar te weinig van? ik hoor het ook voor het eerst. Maar ik vind het wel een interessante. Van nou, Zouten, ik, ik heb nog niet gehoord. Maar ik, ik heb wel een theorie ook gelezen. dat er een, een motor bestaat. een Tesla-motor. door een bepaalde uitvinder, Tesla. die een motor op water uh, kan ja. laten draaien. Dus dat auto's in principe. zouden nu al op water kunnen rijden. Maar dat die man. ik weet het niet precies. maar die zou ook vermoord uh, geweest zijn. omdat ze iets hadden van. help, dan komt die hele olie-industrie. Uh, in de problemen terecht. Ja. Maar ik geloof best dat er ook waarschijnlijk met zout. en met heel veel producten. Ja. nog van al. Als uh, mogelijk is dat uh, nu nog niet voor de rijke der aarde zo gunstig is dat we dat uh, gebruiken. Gaan we ons in ze verdiepen? Kees, dankjewel voor jouw input. <laughs> <Graag gedaan. laughs> voor de ideeën. Ja, ja. En merk nou, ja, ze nog vannacht? Ik denk, ik heb de tijd om na te denken. Dus ja, dat we dat ik. met z'n allemaal een beetje meer zouden doen. Ja. En als we met z'n allen wat meer actie ondernemen in plaats van met de arm over elkaar gaan zitten. Ja. ja, dan kunnen we voor elkaar heel veel betekenen. Dan hoef het niet op kleinschalige gebieden te zijn. Maar met z'n allemaal zijn we heel sterk, dat weet okay. ik zeker. Dankjewel. Okay. En een goede nacht. Werken ze nog? Ja, dank je. Dag. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als u ook uh, ideeën heeft over hoe het verder moet... En uh, als u ideeën heeft over die kleinschalige projecten... er is in, in Assen is er ook uh, iets aan de gang, hè? Geert, begreep ik? Een echtpaar ja. wat in opstand tegen hun banken komt? Ja, het ja. is nu een proefproces. Zij uh, volgen die redenering van... jullie hebben ons ooit geld geleend dat niet bestaat. Dat jullie uit niks ge gecreëerd hebben. Maar jullie vroegen daar wel een uh, werkelijk huis voor. In, in ruil, in, in, in pand. Uh, en dat ze eigenlijk nu stellen van... ja dat is een oneerlijke deal. Jullie hebben ons lucht gegeven... en in Daarvoor moeten wij 30 jaar lang. Meer betalen nog? Ja, precies. Ja. Uh, dus zij vechten nu dat hypotheekcontract aan. als proefproces van uh, dat die hypotheken eigenlijk uh, op lucht uh, gebaseerd dat... zijn. ja Dan weet je natuurlijk eigenlijk al hoe dat gaat aflopen, toch? Dat zou nou betekenen dat het hele systeem op de schop gaat... als zo'n rechter zou zeggen, nee, dat klopt. Ja. De hypotheekcontract klopt niet. Ja, ja. ja dat, dat zou natuurlijk voor iedereen fantastisch nieuws zijn. Ja, uh, ja dat zeker, ja. Maar eigenlijk is het toch ook gewoon zo van... Ja. van uh, we, we, we hebben toch allemaal co contracten getekend waar we niks van begrepen... met artikelen die, die dat we niet eens konden verstaan wat er in die artikelen stonden. Uh, we zijn toch ook massaal genaaid, om het even lelijk uit uh, te zeggen. Dus er mag toch ook wel... Waarom kunnen weinig gecompenseerd worden? Maar moeten, mogen wel die banken die die malefiede producten uh, uitgebracht hebben... moeten we die gaan redden? Dat is toch de omgekeerde wereld geworden? Dus het is afwacht. het gaat ook meer om de signaalfunctie... dat zo'n echtpaar naar de, bank toe, naar de rechter ja. toe stapt... om het gewoon aan te vechten, om het onder de aandacht te brengen. Ja, precies, dat, dat, we, er, dat ja. we dat niet meer voor uh, gratuit aannemen... dat de wereld nu eenmaal zo uh, in elkaar zit... maar ja. dat we er inderdaad over gaan nadenken, ja. Wat mailtjes. Um, iemand mailt, econoom Schumacher... Uh, 1977 overleden, zie ik, 1911 geboren... een van de bekende economen na de Tweede Wereldoorlog... schreef in 1973, small is beautiful... Okay. In Nederland door Ambo onder de titel "Houd Klein uitgebracht. Zie verder onder Ernst Friedrich Schumacher in Wikipedia. Bartine mailt dat, dus ik zal hem naar jou doormailen. Kan je ja, het ook nog het zien, leuk. Geert? Want dat is wel die, die kleinschaligheid, hè? dat meer ja. dingen op lokaal niveau doen. Dat is wat jij uh, propageert. Ja. Iemand anders, die, uh, Hans, die mailt nog dat hij een moe wordt van alle negatieve berichtgeving. Ook op Radio 1 over hoe, uh, het, hoe slecht het allemaal gaat. Nieuwe werkloosheidscijfers, nieuw geplande bezuinigingen. Alleen maar slechte economische situatie die we te horen krijgen. Nooit iets positiefs. Dat dat ook een fout is van journalisten. Terwijl er allerlei fantastische initiatieven zijn. Schrijft hij nieuwe fenomenen als bitcoin. Online ruilsystemen en alternatieve geldeenheden. Die worden door de mainstream media volledig genegeerd. Nou ja, wij doen het. En tegenlicht ook schrijft hij trouwens dat we er wel aandacht aan besteden. Dat bitcoin goed... dat ken jij ook hè? Uh, Bitcoin ken ik ook. Dat is ook een soort van alternatieve munt die naast de uh, officiële uh, munt uh, bestaat. Maar ik heb voor hem ook nog, uh, nog goed nieuws. Uh, in Nederland is ook de Blije Bank opgericht. Die letterlijk de Blije Bank uh, heet. Dat is al sowieso positief. Die renteloos gaat uh, bankieren. Uh, die staat helemaal in de stijgers. Die uh, bestaat, uh, bestaat eigenlijk al. Uh, ze wachten alleen tot er voldoende deelnemers zijn om werkelijk van start uh, te gaan. En uh, die nemen dus dat voorbeeld van Zweden over. Om uh, dus dat je renteloos geld kunt lenen. Uh, om opnieuw uh, ondernemers de kans te geven hun uh, bedrijven uh, te starten. Maar is dat ook de Blije Bank vooral voor ondernemers... Uh... Of voor een elite gezelschap? Of kunnen we nou, nou, ons maar, maar allemaal dan, daarbij aansluiten? Ja we? precies, de, de, de ondernemers bedoel ik gewoon, ook de eenmansbedrijfjes, de zzp'ers. Uh, gewoon allemaal mensen die, die nu vastzitten, die nergens meer kunnen aankloppen wanneer ze iets willen. Uh, om, om met elkaar uh, zo'n uh, systeem naast het officiële systeem op te richten. En via die bank uh, dat voor elkaar te financieren eigenlijk. Oké, okay, kijk eens aan. De Blije Bank? Klinkt goed. Ja, hè? Elmi Beekhuis heeft ook uh, gemaild. Die uh, ook het heeft over lokale geldsystemen. Ze zegt: Dit is al jaren over de hele wereld hier en daar toegepast. Onder meer tijdens de grote geldontwaarding in uh, Argentinië. En in de Braziliaanse stad Curitiba. Het goed uitspreekt die er slecht aan toe was... is welvaart bereikt zonder overheidssteun. Zegt hij dat wat? Aan het die ken ik niet, uh, nee, maar daar ga ik precies opzoeken. Ook iets om ja. naar de uitzendingen uh, op te zoeken. Ja. Er is het boek Voor Hetzelfde Geld. Hoe geld de wereld stuurt en welke initiatieven er zijn. Dat is uitgegeven door Actie Strohalm. Dat is nu Actie Stro Utrecht. Aan de Oude Gracht zit het. En ze schrijft, ze hebben in de tijd... Nederland het LETS, het Local Exchange Trade System... geïntroduceerd. Ja. Ook een soort van ruilsysteem, een soort van digitale munt uh, die een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Waarbij je kunt zeggen van goh, uh, ik kom bij jou de schuren repareren en dan kom jij bij mij iets anders doen. Een soort van okay. uh, ruilsysteem. over en meer klussen eigenlijk voor elkaar uh, Ja, doen. met een bepaalde waarde in leds uitgedrukt uh, dan. Of je hebt ook de Noppes, is ook een gelijkaardig systeem. De Noppes, Noppers, noppers uh, is een Amsterdamse uh, ruilsysteem. Uh, waarbij je dus diensten via een, een waarde. waarbij geld dus eigenlijk de functie krijgt van gewoon een ruilmiddel. van uh, schoonmaken is vijf noppels. en, en, en een plank, een boekenkast timmeren is drie noppels, ik noem maar wat. Uh, en dan heb je een paar noppels over waarmee je weer een andere dienst kunt uh, inhuren. Het dus zijn allemaal hele lokale initiatieven waarbij mensen weer met elkaar uh, transacties uh, afspreken. Is dat misschien het voordeel dat er, als we dan een positieve punten willen zoeken. naar de economische crisis, dat we wel dit soort initiatieven steeds meer gaan krijgen? In ja, het is mooi dat mensen ook weer gewoon uh, zoeken naar elkaar. Om, om... Ja, en het, dat het van onderaf begint. dus Dat het niet ja. wordt opgelegd door een overheid. Maar dat ja. de mensen hier zelf meekomen. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat je echt die drang voelt uh, ontstaan van, van we snappen dit systeem niet meer en dat is iets wat iedereen kan snappen. Ja. Uh, en, en je doet weer mensen die je in de ogen kunt kijken en niet met anonieme instituten uh, die geen gezicht meer uh, hebben. En uh, ik denk dat dat inderdaad uh, prachtig is om op die manier uh, weer uh, ondernemerschap uh, te, te stimuleren. Alleen het probleem is natuurlijk als dat, uh, als er weet ik veel, 30.000 van die verschillende railsystemen ja. ontstaan. Ja. Dan wordt het ook weer lastig om de wereld daarmee te bestieren. Ja, dat is inderdaad. En, en nu zijn het ook nog vrij kleine initiatieven. Maar dikwijls werkt het wel net in, in, in, een, in een lokale entiteit. Um, zoals in Sardinië bijvoorbeeld. Dat hele eiland uh, neemt daar deel. Waardoor het uh, wel op dat lokaal heel sterk uh, werkt. Um, maar het moet natuurlijk wel een beetje groot grondgebied zijn. Want anders dan, uh, is het te lokaal om enig effect uh, te hebben. Ja. Ik zit nou te denken, nou heb ik voor het vorige plaatje ook al gezegd... we gaan het zo eens hebben over, uh, over alle smeuige details ja, in het dorp. Ja, inderdaad denk ik dat ook wel ja, graag <laughs> Vizetino, Maar naartoe, we komen er maar niet aan toe de hele tijd. Dus wat we nu gaan doen, uh, muziek, en daarna wil ik het uh, van de je horen. Waarheid, de smeuige waarheid van de echte Over uh, Prins Luca. O o Saracino, o Bello guaglione, o oh Saracino, o oh Saracino, tutte femme ne fanno. Tieni i ricci, riccivici, gli occhi briganti o faccia, ogni figlio la si ubira passa. Sigaretta mocca la mano in giasca e se ne va smarcia su per tutta città O Saracino O Saracino Ben lui uno O Saracino O Saracino Tutte femmene fa su la faccia bella il cuore Oh Saracino, o oh Saracino, hey. bello guaglione, o oh Saracino, o oh Saracino, tutte femme le spi' na faccia bella nu core buono. e sa fa l'amore malandino e tentatore si guardate vi fa namora mana rossa la casa va cu nu vas se cu na voor Geert Kimpen, hè? oorspronkelijk uit België. En uh, Rocco Granata, zo'n nep-Italiaan die ook oorspronkelijk uit België kwam. Dat kennen we natuurlijk allemaal van het nummer Marina, Marina, Marina. Ja. Maar uh, dit was dus O Saracino, een Italiaans nummer. Een variant op uh, Marina. Daarom, zo zijn we helemaal rond. Zeg, uh, Filetino, dat kleine plaatsje in Italië. De burgemeester die zich uitroept tot prins Luca, die raakt in jouw boek verstrikt in wat uh, ja, prostitutie-schandaaltjes. Hij wordt door premier Berlusconi wordt hij, uh, onthaald en getrakteerd... op allerlei mooie vrouwen. En daarna wordt hij dus uh, geschanteerd. Ja. Welk verhaal er naar buiten gaat komen, zeg maar. Of je past je aan aan Italië... of we brengen naar buiten dat jij je schandalig misdragen hebt. Ja. Maar inmiddels is hij in het echt dus ook verwikkeld in een, in een rechtszaak. Ja. Wat, wat is er waar van de verhalen in het boek... en van uh, alle smeuige details die erin staan... Hij heeft in ieder geval twee vrouwen die hij erop na houdt. Uh, ja, uh, wel meer denk ik. Uh, in het in, uh, boek in ieder geval twee. Uh, in het in boek uh, twee. De secretressie uh, die hij ontslaat, om... ontslaat en degene die hij direct daarna aanneemt. Maar ja. ze komen allebei zeer uh, veel terug in zijn leven, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, toen to, to we er waren, toen, toen uh, merkte ik wel meteen wat, wat voor een uh, Casanova het uh, ook uh, was. Uh, en de, de, de sectarissen in het boek die is geïnspireerd op de uh, serveerster in de pizzeria van uh, Filetino. Kijk, ja. En uh, daar was het constant mee aan het joemelen met die uh, serveerster. Dan verdween hij weer zo in het steegje uh, daar. En dan kwamen ze oververhit uh, weer uh, teruglopen even later. Uh, maar ondertussen zag ik hem ook flirten met uh, allerlei andere... Dames in het dorp. Uh, hij was zeker op dat moment de held. De hele wereldpers was toen ook net neergestreken van Al Jazeera tot CNN. Dus dat dorp, dat was ineens in ineens... Hij werd niet voor gek verklaard toen hij het plan opperde. In het boek gaat hij letterlijk rent hij door de straten heen en roept hij naar iedereen: van jullie moet je om negen uur op het dorpsplein melden. Ik heb een belangrijke mededeling te doen. Ja. En denkt, wat is hier aan de hand? Laat ja. we maar komen uit nieuwsgierigheid. Nou, in maar aanvang. Ze het wel. Ja. was dat in het echt ook zo? Nou, het ging me enige terughoudendheid in het begin natuurlijk. Het was, het was een krankzinnig plan om, om, om ineens een prinsdom te worden. Maar toen ze zagen dat het werd opgenomen door de wereldpers... toen werden ze zo apetrots. Ineens reed de hele wereldpers door dat, dat dorpje van 500 mensen. Al die busjes van al die tv-maatschappijen... Uh, alle New York Times, noem maar op. Heel, alles was twee dagen lang. Toen was jij daar ook al? Ja, we waren net daarna toen, toen, waren toen nog een paar journalisten aan het rondwalpen... Uh, van Japan en zo, uh, die dat, uh, er ook uh, zaten. Uh, maar toen dachten ze van... hé, hey, dat is helemaal zo gek nog niet. Hij meent het uh, serieus. Dus zijn uh, charisma steeg natuurlijk uh, met uh, de dag... Um, en inmiddels, nu ik hem, nu ik hem uh, beter ken, uh, toen ik in Brussel was, toen was er een, een vriendin van mij mee, een fotograaf. Uh, en die heeft hij sindsdien echt gestalkt op de uh, meest, uh, uh, ja, hoe zeg je, uh, fanatieke wijze. Uh, echt ga, ja, die kon hij niet gerust laten, hebben gewoon ook prinselijke gesprekken. Die uh, hij moet veroveren in plaats van iedereen die aan hem hangt, en dat maakt het dan tot een interessante. Ja, uitdaging. want hij, inderdaad, het uh, is weliswaar een, een, een mooie uh, vrouw. Uh, maar zij ging mee om foto's te maken van, van mijn website en, en dergelijke. Ja. Uh, maar uh, ze heeft uh, echt uh, al zijn uh, lichaamsdelen inmiddels op foto. <laughs> <laughs> per shit. <laughs> Prinselijk uh, doorgekregen. Geweldig. <laughs> ja. nou, en wat zegt hij over die rechtszaak dan tegen? Jou dat, dat, uh, dat het niet waar is. Dat het niet waar is. Ja, ja, geloof ja. je dat? Nou ja. Met alles wat je dus, nu vertelt, denk ik. Het zou Het zou kunnen natuurlijk. Ik weet het niet. Daar ken ik hem niet, niet, niet goed genoeg voor. Uh, het is de cafébaas die dat uh, aan het licht heeft gebracht. En ook in mijn boek is toevallig de cafébaas. Degene die in oppositie uh, gaat. Uh, dat was toen ook al zo? Of dat is ook Ik nee, dat, dat, dat dat verzonnen, was maar dat is, dus de werkelijkheid heeft ook daar mijn boek. Uh, wat uh, gek is ja. dat? Ja, dat is echt heel absurd, ja. ja. Zou je dat misschien aangevoeld hebben? Nou ja, we zijn een, een tijd gebleven, een paar ja. weken gebleven... en dan snuif je natuurlijk die sfeer en... en, en misschien en... de huiverigheid bij hem op, zo, bij die cafébaas? Nou ja, anderzijds was in zijn bovenzaaltje... de parlementsverkiezingen uitslag. dus hij werkte ook wel mee. Uh, en hij is de grootste ondernemer daar uh, als, als cafébaas. Dat is het enige tentje dat een beetje ja. draait. Uh, voor de rest heb je echt een paar afstandse winkeltjes uh, in Filetino. Uh, maar voor hem is het belang natuurlijk ook het grootste... omdat hij natuurlijk het, het rijkste is... In in het dorp. Maar waarom wil het gaat nu juist beter. Ja, ja. Waarom wil hij het dan niet? Waarom voert nou, hij de oppositie? Wil hij het nieuwe prins worden? Dat kan, toch? Dat zou, dat zou ik nog kunnen natuurlijk. En ik denk angst. Uh, dat is natuurlijk bij iedereen, bij ons allemaal. Van, als we dat soort initiatieven horen, dan hebben we sympathie. Dan denken we, oh, leuk. Maar als we echt die keuze moeten maken... bijvoorbeeld alleen nog maar om op zo'n alternatief geldsysteem over te stappen... dat we denken, goh, laat ik ook eens met noppels uh, gaan zaken doen. Ja. Dan worden we bang natuurlijk. En voor zo'n dorp is dat een enorme omslag. Het is natuurlijk een hele oudere bevolking. Een beetje conservatieve bevolking. Heel katholiek uh, ook uh, allemaal... Uh, dus het is natuurlijk een enorme stap om die moed te hebben, om dat consequent vol te houden. Ja. En die weg gaat ook niet over rozen, natuurlijk. Nee, want we hebben het er nu altijd over: van het, het verandert niet het systeem omdat we het niet kunnen doorgronden. En dat het nu te ingewikkeld is, waardoor veel mensen, of weinig mensen, maar in opstand komen. Maar dat is natuurlijk ook een ander aspect. Want ja. dit is wel iets wat we kennen. Ook al kunnen we het niet doorgronden. Dit ja. is gewoon hoe we leven. En ja. Overstappen op iets heel anders. Waarvan je ook niet zeker weet of het goed gaat. Ja, dat is, dat is dood. Het Ik... is nogal wat. Zeker de... als je het hebt over de toekomstige generaties. Waar je juist voor wil zorgen dat het beter is. Dat ja. weet je dus niet of het beter wordt. Ja, Toch? ja. Ja, ja dat, dat, dat, dat is onze comfortzone. waar we natuurlijk allemaal in verblijven. En we vinden het allemaal doodeng om uh, alles op zijn kop te zetten... en uh, buiten onze kaders uit uh, te, te gaan denken. En ook al merken we dat hier heel veel haken en ogen aan zitten... dan hebben we toch nog een soort van hoop van... Uh, laten we dit maar volgen, want dan weten we tenminste wat we eraan hebben. En voor iets heel nieuws kiezen, uh, dat uh, vraagt heel veel moed. Maar toch, uh, alle grote revoluties in de wereld zijn tot stand gekomen... door de dromers, door de mensen die... Ja. Uh, op een nieuwe manier durfde te denken. Dat zien we ook ja, toch in, in Brazilië, in Turkije. Uh, overal mensen. Zo is de Arabische revolutie begonnen, uh, doordat mensen het niet meer pikten. En, en, en meestal begint het om iets heel kleins in Brazilië om een buskaartje. Want dat kunnen we snappen: dat een buskaartje duur wordt. En ja. er ineens zit van: oh, dat, dat willen we niet. En dat is dan het symbool voor iets heel groots: van ongenoegen dat naar boven komt. Um, Wat moet hier gebeuren, wil dat? Ja, ik denk dat we in zijn algemeenheid gesproken toch nog veel te goed uh, hebben hier los van heel veel mensen die natuurlijk wel in de problemen zitten ja. nu, en de heel veel stille armoede ook, mensen die zich schamen om erover te praten, maar ontzettend aan het worstelen zijn om het hof boven water te houden, maar uh, in, of in de Arabische revolutie is letterlijk begonnen om brood, dat in Tunesië de graanprijzen uh, zo onbetaalbaar werden dat niemand meer brood uh, kon kopen, terwijl Tunesië ooit de graanschuur van uh, de wereld uh, was, en uh, daar daar heeft zo'n jongeman zich toen in een wanhoopstaat in brand gestoken. En dat heeft dat hele continent aan het rollen aangebracht. En ik denk, de dag dat echt voldoende mensen honger hebben... Uh, of, of niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen... Ja, dan pas zullen we echt iets durven doen, denk ik. Ja, ik weet dat uh, professor Heertje heeft dat ook ooit gezegd uh, over de onrendabele Dat er op een gegeven moment een moment komt dat de onderklassen in gaat komen... omdat die echt niks meer zich kunnen veroorloven en uh, dat, dat er de maatschappelijke onrust alleen maar groter ja. gaat worden. Ook in Nederland. Ja. Zou jij het aandurven, helemaal overstappen op een nieuw systeem? Ja. Ja, ik, ik, ik, ik verlang er ook gewoon echt naar, om, om dat door in dit onderwerp te duiken, ja. dat ik denk dat wat we nu in leven is zoveel gevaarlijker dan voor alternatieven En we hebben nu eigenlijk ook de kans, uh, laten we de, deze boel in elkaar stuiken en laten we opnieuw een nieuw systeem gaan bouwen, op rechtvaardigheid gebaseerd. En niet dat we in de chaos moeten terechtkomen, dat wil niemand uh, natuurlijk, maar gewoon met ons verstand, met al die initiatieven die wel werken in de wereld, laten we de beste ideeën daarvan overnemen. En, uh, een nieuw rechtvaardiger systeem opbouwen. Um, ja, ik denk dat het dat, dat zoveel adem geven, zoveel lucht geven. We zouden maar ook allemaal... veel angst geven dus. En angst ook, ja. ja. ja dat ja. wel. Maar dat gaat ja. dan gepaard met elkaar. Er ja. Ja. Ja. Dus komen nog wat uh, suggesties voor jou binnen. Om, uh, iemand vraagt of je het werk van Alex Jones kent. Een alternatieve econoom is dat. Die heb ik uh, niet gelezen, nee. nee ja, maar... Je hebt langs. echt heel veel te doen straks. Ja, die ik het wordt niet slapen, ja. denk ik. <laughs> uh, iemand anders komt nog met The Ascent of Money door Niall Ferguson, de man van Ayaan. Van Ayaan Oké, okay, leuk. Dat is misschien ook nog een tip. En dan hebben we nog een boek van professor Anthony Sutton. The War on Gold. Ja. Dat ken je wel. Ja, ja, ja. Diegene die uh, meneer van de Rijk die heeft overgemaild... heeft het in uh, zijn bezit, maar... Nou, ze zeggen, ja, wie het goud die heeft, die heeft de macht. En dat is het angstige nu wel, dat al die landen, uh, Duitsland met name, Italië en zo, die zijn allemaal proberen hun goud terug te halen. Dat je voelt van achter de schermen is er blijkbaar, ook bij die mensen, een enorme paniek bij de leiders van okay. landen. En daar gaat dat boek ook over? Ja. Ja, er is dat zelf, in jouw boek staat ook dat de Chinezen nu de Amerikanen beschuldigen... dat ze het goud vervalst hebben. Ja, ja maar dat is dus ook echt zo. Dus, die hadden ook geld in Fort Knox liggen. En die, die hebben toen een proef gedaan. En toen bleek de, de overheid van Amerika vals goud geleverd uit te hebben. Waarop de, de Amerikanen zeggen tegen de Chinezen... ja, we ze hebben ver... het geld geleverd en jullie hebben het daarna zelf vervalst. Ja, want ja, ja. met dat goud is echt iets heel bizars aan de hand. Ben je het en, al aan het inslaan? Volgens mij moeten we allemaal op het goud gaan zitten. Ja, als ik jou ja. zo hoor. Ja, ja, Maar het is toch bizar dat er liggen, zouden miljarden staven goud moeten liggen... en niemand ja. heeft ze gezien. Onzichtbaar goud in de wereld. Dat is toch fascinerend. Gaat daar je volgende boek over? Nou, dan het wordt het, het meer onderzoeksjournalistiek? He? Wat, ja. wat je dan kan doen. Over het zout hadden we het nog even over. Kees die zei van er is qua zout zijn er zeker mogelijkheden. Daar heeft ook nog iemand over uh, gemeld zegt, bij de afsluitdijk loopt dat project uh, Blue Energy. Energie uit osmose tussen zout en brak water. Dus ze uh, is kennelijk wel Spannend. iets bezig met, uh, ja, ja. met zout. ook Dus motoren straks ook op zoutenergie uh, ja, ja. ja. kunnen. Wanneer ga je weer richting Filatino? Ben je daar een in beroemdheid inmiddels? Dat kan toch <laughs> bijna niet anders. Nou, het grappige is, uh, er waren onlangs verkiezingen in Filetino. en toen dat was er rond de tijd dat dit boek uh, uitkwam, en toen hebben ze mijn cover van mijn boek uh, als verkiezings, of, uh, Prins als verkiezingsposter uh, gebruikt. Dus in heel Filetino ging deze cover uh, uh, uit. En de, en de cover de... is wel leuk om te beschrijven. Dat is namelijk je ziet het dorpje in de bergen liggen, en uh, het is een getekende uh, voorpagina van het boek. En dan zie je twee dames helemaal naakt met daarachter, en dat zijn de twee noem ik het maar even, ja. de, de PA's, met een tank daarvoor. Want het, op een gegeven moment uh, komt het leger in opstand. Gaan ze ja. het dorpje uh, Filipino uh, gewoon dwingen om weer bij Italië te horen. En de vrouwen ja. die laten zich naakt zien. Nou, al hun kracht en kwetsbaarheid. Dat is het inderdaad. Dus dat heeft hij al voor de, poster, voor de posters van uh, Verkiezingen gebruikt. Ja, en toen is er ook een groot stuk in de Italiaanse kranten gekomen, want de vrouwenvereniging van Filatino die was woest uh, om deze poster. Uh, omdat het een hele katholieke vrouwenvereniging is. En die hadden dat er nog nooit vrouwen zo vernederd waren. <laughs> zo verschrikkelijk. Uh, ja, Ze houden jou bezig, maar jou toen ook bezig. God. Het is een haatliefde relatie geworden, ja. ja. Ik vond het enorm inspirerend. En uh, gezien de reacties uh, veel mensen met mij. Dus heel fijn dat je hier wilde zijn, Geert Kimpen. Ja, het is twee uur, dus zo snel het. was een gaat om het. een van de gasten van Casaluna te mogen zijn. Mooi, met vier koppen koffie heeft hij het vol kunnen <laughs> houden tot twee uur. Vanochtend om vijf uur opgestaan en hij gaat nog even door volgens mij. Blijf ook luisteren naar Radio 1, want Nora Romanesco is er met het woord. Veel plezier daarbij. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, en ik, ik ben niet alleen. Dat was jij. CRV